Ik had het er net over uh, hoe, ik, uh, hoe, ik, uh, hoe ik vroeger was toen ik uh, klein was. Ik was uh, een drukke, uh, ja, mag gerust zeggen, contactgestoorde jongen... ...als ik het zo mag uitdrukken. En, uh, en, en het mooie was uiteindelijk... Uh, ik, ...ik was op zoek naar de zin van het leven. En al die dingen meer. En wat, wat, wat, ja, wat, wat, is nou, wat is nou waarheid? Wat is nou echt? En uh, vooral in spiritualiteit, wat speelt er allemaal? En uh, ik ontdekte dat er allerlei soorten krachten en machten waren... ...en ik, ik was gewoon heel nieuwsgierig... ...maar ik ontdekte vooral... ...dat, dat ja, wat, wat, wat, ja, wat ik kende... ...zeg maar, binnen, binnen de New Age... ...binnen, binnen al dat... Uh, binnen, ...binnen al die... Uh, ...ja, soorten... ...ja, soorten spiritualiteit... ...een soort uh, geloof, zeg maar... ...als je het een naam wil geven... ...dat dat het een enorme leegte had... ...en ik kende eigenlijk zelf... ...in mijn omgeving weinig... Uh, ja, ...christenen, tenminste ik kende wel christenen... maar uh, ja, ze, ze, ze, ze, kenden, ze leken God niet te kennen. Tenminste, het, het was zo niet echt. Het was, het was nep. En daarom was ik, ik was, gewoon, ik was gewoon heel nieuwsgierig. En uiteindelijk, toen, omdat ik juist die Christenen kende, uh, waar, waar ik zo negatief over dacht, was ik gewoon nieuwsgierig naar nou, van nou, hoe kunnen ze zich zo misdragen, want dat deden ze, en dat mogen ze best horen. Um, en, en hoe komt het dat? dat ja, en hoe kun, kan je dat rijmen, zeg maar als cultuur zijnde met. ...met zoiets als de Bijbel... ...want ik leerde de Bijbel toen pas kennen... ...en ik, ik, was, ik was er vrij nieuwsgierig naar... Ik, ...ik kende uit een kinderbijbel nog wel... Ik, ...ik ben niet christelijk opgevoed... ...maar ik had wel een kinderbijbel gehad... ...ik kende uit een kinderbijbel... ...ken ik wel een figuur Jezus... ...maar ik was gewoon nieuwsgierig... ...ik denk van... ...jongens, wat, wat is dit? Wat houdt dit in? ...en ik was gewoon heel nieuwsgierig... ...van... van ...ik was nieuwsgierig naar die cultuur... ...dus ik ging, ik ging een... Uh, ...videodocumentaire maken binnen die kerk... ...en leerde zo... ...christenen kennen die ...die blijkbaar God wel kende. Ze, ze, ja, ze, ze waren niet alleen bezig mij, mij te vertellen over hun, hun Jezus... ...maar ze waren ook bezig uh, gelijk om... om uh, ...ja, ze, ze, ze wilden natuurlijk dat ik zo snel mogelijk tot geloof zou komen. Hè, dat willen ze dan. En dat, dat is ook heel aardig, want je moet je bedenken dat ze dat echt uit pure liefde doen. Hoor. Als, als, ze dat om, als, als je merkt dat ze dat om die reden doen, dat, dat is fascinerend. Maar ik, ik leerde ze steeds meer kennen. Want uiteindelijk toen lieten ze dat zeg maar meer los. Uh, minder aandringen en dat soort dingen. En ik, ik zag gewoon dat, dat waar ze mee bezig waren, wat ze deden, uh, waar ze over spraken. En je merkte gewoon dat, dat al die gedachten, al die denkbeelden, dat het rondom hun God werkte. Uh, tenminste, wat, wat je God zou kunnen noemen. Want ik dacht eerst van ja, waar hebben ze het over? Het was fascinerend. Het was iets moois. En ik leerde ze op die manier leerde ik, uh, ja, leerde, leerde ik zeg maar, uh, ja, de buitenkant kennen van wat hun uh, God noemen, wat, wat hun, hun, hun Jezus noemen, hun God. En ik werd nieuwsgierig en ik zag ook uh, dingen als genezingsdiensten en dat soort dingen, dat vond ik niet het meest fascinerende, maar ik zag het wel en het, het, het wekte vragen op. Ik zag, ik, ik zag dingen gebeuren en ik stelde zo ook een vraag uh, aan, aan, aan, ja, aan hun God, van als u werkelijk bestaat nou, dus zou ik eigenlijk wel willen zien wie u bent. Ik zou eigenlijk wel willen zien dat... Uh, ja, ik, ik, ik wil gewoon iets direct zien. Want, want als ik begrijp dat u zo'n liefdevolle God bent... Dat u naar mensen omkijkt, dat u van mensen houdt... Dat u uh, onvoorwaardelijk liefde geeft uh, door uw Zoon Jezus Christus. Nou, ik denk van... Nou, zo'n God wil ik leren kennen. Dus bij deze, ik vroeg dat... En uh, het, het project ging voorbij en... Uh, je moet je voorstellen, dan, dan, dan, dan, dan, dan zit je in zo'n laatste projectdag. Dan presenteer je een video op, op school, op de universiteit. En dan, uh, en dan mensen zijn dan onder de indruk. En dat is hartstikke leuk en aardig. Maar daar, daar heb je zeg maar, niet je ding mee bereikt. Want het was niet jouw doel om, uh, om een fantastisch project neer te zetten. Al, al is dat wel natuurlijk uh, van buitenaf, uh, communiceer je dat wel. Je, communiceert wel, je vertelt wel naar buiten toe van, nou jongens, ik ben daar bezig dat en dat te doen. Ik ben bezig daar een film te maken. Maar ondertussen wat je dan doet, is je gaat wel op zoek naar wat waar is. Je gaat wel op zoek wat daar echt gebeurt. Je wil weten wat daar gebeurt. Je wil weten of, uh, of, of wat die mensen daar, daar horen, of dat waar is. En er was daar een spreker en ik, ik, uh, hij, hij vertelde veel over, over wie, wie God als vader is... Um, ja, ik, ik, ik, heb, ik vind zelf de relatie met mijn vader erg moeilijk. Um, maar hoe hij dat vertelde. Van dat, dat er een god is die naar je omkijkt. Die voor je wil zorgen. En ik was gewoon nieuwsgierig. Hoe zit dat allemaal in elkaar? Nou, uiteindelijk is, uh, was, na het laatste project, uh, was na het laatste projectdag die presentatie. Toen zat ik vol met die vragen. En ik ging nog één keer naar die, uh, naar die kerk toe. Nou, je moet je voorstellen. Er zijn dingen gebeurd. Ik heb... Uh, ik, ik heb daar mijn vragen beantwoord gekregen. Uh, op een wonderbaarlijke manier zijn, uh, is, is er een genezing van, van een pijn in mijn knieën geweest. Dat heeft zoveel, uh, de, daar had ik zoveel last van als ik op de knieën zat en dat ik van de pijn. En dat is wonderbaarlijk genezen. En uh, dat was dat s'avonds was in de jongerendienst, maar s ochtends toen vroeg een vrouw aan me, Marjolein. Die vroeg van uh, Vincent, mag ik voor je bidden? En dat was geweldig, want, want ik zou, normaal zou ik nee zeggen... En helemaal met ervaringen van, ik had al eerder binnen, ja, binnen, binnen de christenenkring die ik kende toen, had ik gevraagd van, joh, kunnen jullie niet eens voor me bidden of zo. Want ja, ik, ik, ik, ik, ik, had, ik ging door een moeilijke tijd toen. En toen werd er gevraagd van, ja, vind het geloof jij? Nou, ik, ik wist niet wat hij bedoelde, dus ik zei van nee, ik geloof niet. Dus, dus er werd niet voor me gebeden. En die vrouw die vroeg dat. En er brak iets in me. En er brak een nieuw leven aan. En ik werd blij, ik werd rustig. Ik werd rustig. Dat was een wonder toen. Dus je moet je voorstellen, dat was zo machtig mooi. Maar wat ik vooral wil vertellen hier, en dat is echt super kicken, dat is echt gaaf. Want wat het mooie was, nadat ik die dag God had leren kennen, echt had leren kennen, uh, daar, kan ik, daar kan ik uren over vertellen hoe dat was, maar het mooiste was dat daarna God met me meeging. Dat was bijzonder. Dus ik ging buiten die kerkmuren en God was nog steeds bij me. Hoe kon ik dat zien? Nou, er gebeurden de meest gekke dingen gewoon, dat dat, dat ik, ik stelde vragen... ik zat vol met vragen natuurlijk... Dat, dat zou ieder mens zijn... en ik stelde vragen... en ik kreeg er op de meest lijpe manieren antwoorden op. En dat ging zo vreemd... dat ging zo raar... ik dacht uiteindelijk van... heer Hoek of, of heer... ik, ik, ik noemde hem mijn god... want ja, hij was mijn god geworden. een ik, ik, ik, Vader vond ik een beetje vreemd om hem zo te noemen... maar ik zat vol met vragen... en het, het was een heel naïef geloof. En dat is zo fantastisch... want je gaat dan een vraag stellen... en ik voel van... Hoe komt het dat dit alles gebeurt? Het is zo fantastisch. En weet je, toen kwam ik thuis van een, uh, van een zware dag uh, op school. Ik, zat ik deed toen nog mijn oude studie, nog steeds uh, antropologie. En ik was thuis en, uh, en, en, en wonderbaarlijk genoeg uh, no normaal... Uh, als je, uh, ja, we, we, we moesten voor die studie heel veel uh, artikelen kopiëren. Moet je voorstellen dat je uh, een stapel van uh, meer dan 500 A4'tjes... Uh, de Denk aan een stapel zo dik als drie telefoonboeken dat je dat moet gaan kopiëren. Nou, dan ben je normaal, ben je daar echt, nou, daar ben je daar echt een halve dag mee bezig. En helemaal als je bedenkt dat zo'n kopieerapparaat nooit werkt, dat was echt heel irritant. Maar het grap, En normaal, er zijn ook die bladen weg en weet ik veel, het gaat allemaal mis. Nou, en die dacht, dat was zo raar, want er gebeurde wel meer wat, maar dit, dit, dit herinner ik me gewoon nog. Dat, dat uiteindelijk, die bladen die kwamen onverwachts langs en ik was helemaal niet van plan om dat te kopiëren, omdat het nam zoveel tijd in. En ineens een uh, pasje werkte. En normaal werkte het pasje niet. En normaal is het papier op. We weten veel. Maar nu werkte alles. En ging alles precies. Het schoof allemaal zo mooi in elkaar. En ik, ik, ik was heel nieuwsgierig. Hoe komt dit nou? En dit is fantastisch. En uh, ondertussen kon ik natuurlijk mijn mond niet houden over mijn god. Die ik pas had leren kennen. Dus dat, uh, dat, dat ging ook als een lopend vuurtje daar door het pand heen. <laughs> dat was fantastisch. En je moet je voorstellen. Dan, uh, ja, dan is het gewoon van pats. Dan ineens... Binnen, binnen anderhalf uur was het gewoon gefixt. En het was klaar. Dat, dat was heel apart. En ik kwam dus thuis en ik vroeg af... God, hoe komt het nou dat alles nou zo mooi, zo, zo, zo mooi geregeld was? En die ochtend die begon ook heel raar, maar daar kan ik uren over vertellen. In ieder geval, God ging met me mee en dat was te merken. En ik vroeg, God, hoe komt dit? En ik kwam thuis, ik zette de tv aan. God weet welke programma's ik toen nog keek. En ik zette de, in welke programma's ik een gruwelijke hekel aan heb. Ik heb bijvoorbeeld een gruwelijke hekel aan Lingo. En uh, vroeger nog onder François Boulanger, toen was het nog redelijk om uh, aan te zien. Maar nu met die, uh, hoe heet die trien, uh, uh, wil ik er niks meer van weten. <laughs> maar goed, en helemaal met postcode loterij. Daar moeten ze echt mee stoppen hoor. Maar het, het kwam erop neer dat ik zette de maan En toen was het ineens, uh, en, en, en, en, en gods leek te zeggen van Vincent, nu moet je even goed opletten. Ik zet de tv aan en toen, pat, wat was erop? Lingo. Nou, ik dacht, uh, nu heeft God vijf seconden voordat ik doorzet. En er kwam net een woord in beeld. Het woord was geloof. G-E-L-O-O-F. En het woord was helemaal goed. En het klikte weg. En toen leek God te zeggen... Vincent, en hierom is het. Hierom is het. Omdat jij omdat jij op een kinderlijke manier... op mij vertrouwt, op mij gelooft... krijg jij gewoon een leven met mij. En wat heb ik ervoor gedaan? Wilt u het weten? Ik heb er helemaal niks voor gedaan. Ik heb echt niks voor gedaan. Ik heb alleen mijn hart geopend... in vol vertrouwen... En, uh, en, en God, God is toen in mijn leven gekomen. En, en, en echt geweldige avonturen meegemaakt. Ik kan, ik kan van alles vertellen. Ik, ik, ik, ik, ik kan er zo uren doorspreken. Maar wat ik vooral wil benadrukken van... Grijp deze kans. Probeer het gewoon eens. Leer God eens kennen. En, en, um, en zoals, uh, uh, so, zoals een uh, hoofdstuk in de Bijbel zo mooi zegt... Van, uh, ja, uh, zoek, zoek het in, in, die, in, die, in, in dat kinderlijke vertrouwen. Zoek het in die onvoorwaardelijke liefde van God. En ga, ga niet moeilijk lopen doen. Ga niet op die regels lopen hangen, maar leer God echt kennen. Dus, en, en men heeft het niet gevonden in, in wetjes, in, in bepaalde uh, gedachten. Maar men heeft het gevonden in werkelijk uh, vertrouwen te hebben in, in wie Jezus Christus is. De genade van God. En dat is zo mooi. Leer gewoon God kennen.